Van, uh, vanmorgen gaat het over uh, moed en we lezen een stukje uit de Bijbel wat daar uh, mooi bij past. Het gaat over Jezus en over zijn leerlingen. Jezus was een uh, druk bezet man, dus er kwamen hele regelmatig hele menigte op de been om uh, de hele dag naar hem te luisteren. Dan had hij de hele dag gepraat en af en toe uh, nou, had hij ook wel wat behoefte aan wat rust. Dus uh, daar start dit stukje. Kijk, dat ik het goed doe. Ja. Aan het eind van die dag... Toen het avond was geworden, zei hij, dat is dus Jezus, tegen zijn leerlingen, Laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat hij vol water kwam te staan. Maar Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. En ze maakten hem wakker en zeiden...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 Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? En daar gaat Martin vast meer over vertellen. Goedemorgen. Voordat we naar het moment overgaan van de vestiging van in Inzegening. Eerst duiken we dit verhaal in. Ik ben er uh, druk mee bezig geweest, ik vind het ook wel een mooi verhaal en ik moest denken aan onze vakantie. Ik ben met mijn vrouw Lisbeth op vakantie geweest in Noord-Italië en daar is een, uh, was een heel groot meer, Lago Maggiore, misschien wel eens van gehoord. We stonden aan dat meer en op een middag gingen we uh, een stukje rijden, we wilden naar een stadje, Stresa, in de buurt. En toen kwamen we er naar een uur achter, we werden steeds omgeleid en omgeleid en nog een keer omgeleid en we waren ongeveer drie kwartier vertraagd. Dat er een grote storm was geweest. We hadden op de camping allemaal niks gemerkt. Een plaatselijke storm. Echt gebeurt allemaal dit. Ik dacht ook nog, het past precies bij dit verhaal. Maar het is echt gebeurd. Dat meer liet later een man aan mij zien op een uh, filmpje. Dat was, daar waren echt golven ingekomen. Normaal een heel rustig meer. Maar er was een golfslag ingekomen en de bomen die lagen over de weg. Nou, Een storm. En dit meer wat voorkomt hier, het meer van Galilee, dat is ook... Een meer waar het geregeld stormt. Er staan ook borden langs de kant van dat meer, begreep ik, waarschuwingsborden. Nog steeds kunnen er daar vanuit de bergen opeens uh, kan er heel veel wind ontstaan en dan ontstaat er een grote storm. Nou, Jezus zit met die leerlingen in die storm. Hij gaat varen. Het is rustig nog bij vertrek, maar hij gaat varen en dan gaat het dus opeens los. Die wind komt. De storm komt, komt een grote windkracht. Windkracht 11, 12 misschien denk je aan. En die leerlingen, dat waren vissers. Dus misschien kijken die nog een paar keer naar elkaar. Van nou, dit, dit gaat nog wel, dit hebben we vaker meegemaakt. Maar die storm wordt groter en groter. En die golven beuken tegen dat schip. Het wordt forser en forser. En die boot begint vol te lopen. En dan beginnen ze toch een beetje in paniek te raken. Wat gaat hier gebeuren? Nou, dit verhaal gaat over een storm. Die levensbedreigend is. Het deed me ook denken aan een vliegtuig dat gaat neerstorten. Daar zie je wel eens een beeld van. Heel heftig natuurlijk. Dat mensen in dat vliegtuig het uitschreeuwen van paniek. God aanroepen soms ook, gaan bidden. Hoe gaat dit verder? Komt dit goed? En een storm is een best krachtig beeld voor wat je ook in je leven kan ervaren. ...in wat er in het leven van een mens kan gebeuren. Alles kan lekker lopen en opeens gebeurt er iets... ...waardoor je ja, uit balans raakt... ...waardoor je voor je gevoel in een soort storm terechtkomt. En zo'n storm kan heel erg verschillen natuurlijk. Hij kan klein zijn, middelgroot, misschien supergroot. En hij is er ook lang niet altijd. Maar soms stormt het wel... En zo'n storm kan natuurlijk ook verschillende gedaanten hebben. Sommige mensen worstelen met eenzaamheid. Anderen worstelen met misschien wel verlieservaringen. Een derde kant met uh, overbelasting. Een vierde heeft een algemeen gevoel van onbehagen. Ik zit niet helemaal lekker in mijn vel. En het duurt wat lang. kan me allemaal aanvoelen als een storm. Klein of groot. Nou... Bedenk eens voor jezelf, misschien is het klein, misschien is het groot... wat zou jij nou voor jezelf typeren in je leven op dit moment als een storm? Denk er even voor jezelf over na. Misschien heb je iets in je hoofd, misschien ook wel niets. Misschien komt het nog, dat kan natuurlijk ook, of niet... Maar wat je hier ziet in dit verhaal is dat die leerlingen eigenlijk heel lang wachten totdat ze naar Jezus toe gaan. Ze proberen misschien nog van alles om die storm zelf te keren. Je ziet het als het ware voor je dat ze nog dat water uit die boot proberen te scheppen om het op allerlei manieren op te lossen. Ze waren natuurlijk zelf ook verstandig, misschien wel, hadden ze meer ervaring met stormen dan Jezus zelf... En in dit verhaal, dat vind ik wel bijzonder, slaapt Jezus. Eindelijk komen ze dan bij Jezus uit en dan slaapt hij. En tegelijk dacht ik, dat is ook wel herkenbaar misschien voor hoe je het kan ervaren in je leven. Dat je naar Jezus toe gaat in de storm. Maar dat het wel lijkt alsof hij slaapt. Alsof hij het niet ziet. Alsof hij er misschien wel niets aan doet. En dan kun je ook denken, ja, wie is die God nou eigenlijk? Je vertrouwen in hem, daaraan wordt eigenlijk een beetje gerammeld. Wat moet ik nou met hem? Hier zitten die leerlingen dus midden in de storm, maar met Jezus. Jezus is aan boord. Nou, Die leerlingen die liepen al een tijdje met Jezus op. Maar hier eh, zie je dat ze nou, niet meer vol vertrouwen zijn. Ze hebben het eigenlijk een beetje opgegeven. Ze zeggen niet... Ze lopen niet naar Jezus toe zo van, Heer Jezus, we zijn nu bij u en we vertrouwen erop dat u dit gaat oplossen. Want u bent groot, u kan dit. Nee. Ze zeggen, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Maakt het u niet uit? Anders ziet u ons eigenlijk wel. U ligt gewoon te slapen, terwijl wij hier in de problemen zitten. Ze komen met een verwijt. Ze staan te trillen van paniek. En ze gaan er al van uit dat dat misgaat. Ze hebben het eigenlijk ook geconstateerd. Meester, we vergaan. Mooi is uiteindelijk wel dat ze bij Jezus uitkomen. Uiteindelijk weten ze hem te vinden en ook helemaal eerlijk. Geen uh, ja, vage verhaaltjes, maar ze zijn in paniek. En ze weten Jezus te vinden en ze zeggen hoe het echt is. Meester, we vergaan. We weten het niet meer. We weten niet hoe we hieruit komen, we zijn in paniek. Maar hier zijn we wel, bij u. Heb jij wel eens gepraat tegen het weer? Ik vond het heel grappig in dit verhaal. Ik stelde me dat voor. Ze gaan naar Jezus toe. En dan staat er, Jezus uh, werd wakker. En hij gaat tegen het meer praten. Nou, Ik zit wel eens op de fiets, af en toe geregeld eigenlijk wel, en je hebt wel eens, dan zit je in een forse regenbui en dan denk je, nou, nu is het echt klaar. Dan kun je zeggen, nou, nu stoppen. Misschien ben ik de enige die tegen het weer praat. Misschien doe je dat ook wel eens. In ieder geval, ik denk niet dat je verwacht dat dat ook effect heeft. Als je tegen het weer praat, dat er ook iets gebeurt. Dat het ook werkelijk kan veranderen. Jezus praat hier tegen het weer en er wordt nog geluisterd ook. Dus na, toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe. Bestraffend en zei tegen het meer, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Dat is een wonder natuurlijk wat hier gebeurt. Iets heel groots, iets heel machtigs. Iets waar je met je verstand misschien ook wel niet bij kan. Ik zie dat ook voor me. Die wind die opeens gaat liggen, dat meer, dat spiegel glad wordt... En toen dacht ik, daar zou ik eigenlijk wel bij willen zijn. Als zoiets gebeurt. Dat is toch mooi om te ervaren. Opeens zo'n ingrijpen. Maar die leerlingen die schrikken zich kapot. Er staat niet van dat ze zeggen, wauw, dat dit gebeurt. Wat mooi. Ze schrikken, staat er. En als je je voorstelt dat je in zo'n natuurkracht zit, in zo'n storm... Echt een grote storm. En er staat opeens iemand naast je, bij je, die veel sterker blijkt te zijn dan die storm. En die kennelijk machtiger is en krachtiger dan die storm. Dan schrik je misschien ook wel. Hij is groot kennelijk. Hij heeft zelfs macht over natuurkracht. Nou, het wordt rustig. En dan komt Jezus met een paar best wel scherpe vragen. Jezus zegt dan tegen die leerlingen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Anders gezegd, waarom zijn jullie zo bang? Waarom zijn jullie zo in paniek? Jezus stelt dus vragen aan ze. Hij confronteert eigenlijk ook wel sterk. Waarom ben je zo in paniek? Waarom ben je nou eigenlijk zo bang? Ik ben toch bij je. Hij zegt dus, jullie zijn bang, jullie hebben weinig moed, jullie hebben weinig vertrouwen in mij. Hij constateert het, het is een verwijt aan die leerlingen. Indirect kun je het ook zo opvatten. Als jullie je bewust waren geweest van mij, hadden vertrouwd op mij, op mijn macht, ook nu, op mijn liefde, op mijn nabijheid voor jullie persoonlijk dan was je op dit moment niet zo bang geweest. Dan was je niet zo in de paniek geschoten. Eigenlijk zegt Jezus, jullie zijn door alles heen mijzelf vergeten. Nou, dat dringt ook door tot die leerlingen waarschijnlijk. Dat het enige wat ze uh, zagen, die storm was, die golven. De moeilijke omstandigheden waar ze in zaten. Dat dat het enige was wat ze nog in beeld hadden. Maar nu is het natuurlijk niet gek dat zo'n storm, een heftig iets, dat dat ook heel veel ruimte inneemt. Dat je als het ware door die storm heen helemaal Jezus niet ziet. Dat hij een soort van uitbeeld wordt geduwd door die storm. Ik herken soms zelf wel van die paniekmomenten. Uh, ik ben ook oudste hier in de gemeente en draag ik ook uh, medeverantwoordelijkheid. Ik vertel het uh, nu maar, uh, Raymond en Erwin. Maar als oudste voel je natuurlijk, voel ik soms ook wel, de verantwoordelijkheid. Dat, dat ik denk, uh, waar gaat het heen met de kerk? Uh, we zijn natuurlijk samen, we zitten in een team en we geven samen leiding. Uh, maar soms voel ik wel eens, helemaal als ik uh, ja, Jezus eigenlijk niet scherp in beeld heb, dan voel ik wel wat druk. Want dan denk ik, uh, wij moeten toezicht houden. We moeten, we moeten ons flink inspannen. En daar hangt het vanaf. Nou, op dat moment reken ik eigenlijk buiten Jezus. Want dan komt het eigenlijk allemaal op mijn bordje te liggen. Dan hebben wij, moeten wij dingen doen, moeten wij ons inspannen, ons best doen. En dan kan paniek toeschieten. Misschien herken je het zelf op andere manieren, op andere momenten. Dat je eigenlijk achteraf merkt, ik reken... Buiten Jezus. Ik reken buiten God. Die me ziet. En die voor me zorgt. En die ook alles controleert. Ik hoop dat je door dit verhaal. Jezus ziet. En ook dat hij. Boven de storm staat. Ook al voel je misschien nog wel steeds. Dat je erin blijft. Dat je hem toch kan zien in die storm. Als degene die. Macht heeft en controleert. Want hij neemt ze ook mee, Jezus. Hij neemt die leerlingen eigenlijk mee in een proces. Eerst vertrouwen ze hem helemaal niet meer. Hij zegt, ze zeggen, meester, we vergaan. Ze zijn hun vertrouwen eigenlijk kwijt. En dan doet hij iets groots. Een wonder. En daarna vertrouwen ze weer. Gaan ze mee met Jezus. Ze krijgen daarmee, denk ik, een, een, een soort nieuw gevoel. Een nieuw besef van wie Jezus is. Opeens denken ze, hé, hey, Jezus, ik ben met hem al een tijd aan het optrekken. Dat waren ze ook. En opeens gebeurt er iets waardoor ze denken, hé, hey, Jezus, wie is hij eigenlijk echt? Wie is hij nou eigenlijk? Je ziet ook aan het eind dat ze zeggen, wie is hij toch? Wie is Jezus toch? Wie is Jezus toch? Dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Ze hebben een nieuw beeld van iemand die met ze meeloopt. Een nieuw beeld, een beeld van een almachtige vriend. Een vriend, iemand die dichtbij je is, die je ziet in alles en die tegelijk controle heeft, macht heeft. Ik hoop dat je er iets aan hebt voor een storm waar je misschien doorheen gaat of misschien nog inkomt of in het algemeen, dat je in die storm, dat je Jezus daarin wakker maakt. Net zoals die leerlingen doen. Dat je hem wakker maakt. En dat je je op hem richt. Dat je bidt, aanhoudend. Help me, grijp in alsjeblieft. Zeg, zoals die leerlingen meester, ik verga. En dan natuurlijk in jouw situatie. Misschien denk je ook wel, ja... Ik doe dat soort dingen alleen als ik het moeilijk heb, dan ga ik naar God. Dan kan ook een stukje trots zijn dat je denkt, nou, dan ga ik niet. Ik moet een graag ja, ga wel. En bid dan ook om verandering, om ingrijpen van Jezus zelf. Vraag aan Hem of Hij de storm wil laten rusten. Want dat kan Hij. Via. Allerlei manieren, via mensen die je begeleiden, via dingen die er in je leven gebeuren. dan kun je om vragen. Heer, grijp alsjeblieft in. En als de storm aanhoudt of er opeens een nieuwe storm komt, dan is het niet gek als je angst of paniek voelt. Maar probeer niet alleen naar die golven te kijken, naar die storm, waardoor alles in bezit lijkt te worden genomen... Probeer naar Jezus te kijken. Als je Jezus kan blijven zien in die storm, dan helpt dat geweldig. Want als je Jezus voor je ziet, dan zie je iemand die naar je lacht. Die van je houdt. Je ziet iemand waarvan het hart vol is met liefde voor jou, voor ons. Zie die Jezus voor je. Met zijn kracht en macht kan hij je door de storm heen trekken. Laten we nu met elkaar bidden. Ik nodig je uit om ook, um, ik ben in het gebed een moment stil, als je dat wil om iets van wat je misschien heeft geraakt bij God te brengen. Laten we met elkaar bidden. Heer. We komen bij u. U bent groot, u bent machtig. En u doet ook wonderen, dingen die onze stand te boven gaan. En we danken dat u een rustpunt bent in onze storm, in de dingen die...